8 Uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Regeringspartijen VVD en CDA tonen begrip voor de moeilijke afweging die voorafging aan de mislukte evacuatiepoging in Libië. Tijdens het debat in de Tweede Kamer sprak VVD'er Nicolai van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Volgens CDA-Ormel zijn er bij elke militaire operatie risico's en moeten er vooral lessen worden getrokken voor de toekomst. Hij zei overtuigd te zijn van de noodzaak om de ingenieur te evacueren. De oppositiepartijen zijn kritischer. Zij vinden dat minister Hille een politiek oordeel moet uitspreken over zijn eigen handelen. Volgens D66 plaatst Hille zichzelf te vaak buiten de discussie en wijst hij met de beschuldigende vinger naar anderen. De PvdA vindt dat de minister zijn fouten ruiterlijk moet toegeven. Gedoogpartner PVV is kritisch over de rol van de militaire inlichtingendienst MIVD. Debat is geschorst, om kwart voor negen gaat het verder.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 Advocaten hopen dat hun getuigenissen aantonen... dat Berlusconi heel beschaafde feestjes hield. Het Rwanda-tribunaal in Tanzania heeft een vroegere Hutu-burgemeester... veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechters is hij schuldig aan de dood van honderden... en mogelijk duizenden toetsies. Er was ook levenslang geëist. Het is de zwaarste straf die het tribunaal kan opleggen. De veroordeelde Jean-Baptiste Katete gaf volgens de rechters opdracht... om toetsies om te brengen in plaatsen waar hij burgemeester was. Het weer, vanavond en vandaag bewolking, ook morgen bewolkt en dan ook regen. Het wordt maximaal 17 graden. De dagen daarna wisselvallig en zaterdag kan het 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Nog veel vertraging door een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Er staat dus het ring van het Aquaduct en de Schipholtunnel nog 9 kilometer. Bij de Schipholtunnel is nog één rijstok afgesloten. NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het overgrote deel van deze uitzending is gevuld met een voetbalwedstrijd... waar miljoenen nou weer eens echt zin in hebben. En dat is dankzij Hongarije Nederland van afgelopen vrijdag. Het wordt het telramenwerk. Nederland declasseert Hongarije op een onvoorstelbare manier... En we spelen inmiddels 61 minuten. We gaan een monsteroverwinning beleven. Ja, 4-0 werd het. En na die 4-0 en het geweldige spel ook van Oranje... gaan we met z'n allen dus echt klaarzitten voor Nederland-Hongarije. Straks in de Amsterdam Arena. De bondscoach, Bert van Marwijk, verwacht dat het een stuk lastiger gaat worden... dan afgelopen vrijdag. Iedereen denkt dat het, uh, dat, dat het heel makkelijk wordt natuurlijk. Dat zal niet zo zijn. Ik bedoel, deze tegenstander die komen hier echt niet om uh, afslag te worden. Bas Tegeler en Jack van Gelder zijn straks onze verslaggevers in de arena. En Henk Spaan is hier voor de analyse vanuit de studio. In Den Haag worden ook interlands gespeeld. Een Zuid-Amerikaans avondje is het daar. Ja! U verstond het misschien, het ging over Chili. De Chilenen nemen daarop tegen Colombia en Ecuador oefent, of oefende in Den Haag tegen Peru. En waarom dat is en waarom in Den Haag, dat hoort u later. Verder aandacht voor wielrennen, de driedaagse De Pannen... waar Liwo Westra vandaag uitzonderlijk sterk reed. Hij vertelt zometeen zijn verhaal. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. En naast de sport houden we ook op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert daar vanavond over de mislukte evacuatie uit Libië... waardoor drie militairen gevangen werden genomen. In Den Haag is Wilco Boom. Uh, Wilco, hoe spannend gaat dat vanavond worden voor minister Hans Hille van Defensie? Nou, alle ogen zijn inderdaad gericht op Hans Hille, omdat hij eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van die mislukte evacuatie... op dat strand van Libië. En daarbij gaat het niet alleen om wat er nou precies is gebeurd... en wat er fout is gegaan, maar ook om de informatie aan de Kamer... door het of juist het ontbreken van informatie. Het kabinet zei bijvoorbeeld de militaire inlichtingendienst weet niks over Libië. Later bleek uit een rapport van een andere controlerende instantie dat die dienst er wel wat van wist. Nou, de oppositiepartijen die trekken fel van leer en die trekken in twijfel of ze minister Hillen wel kunnen vertrouwen. Maar dat laat onverlet dat ik van oordeel ben dat voor een goede relatie tussen het kabinet en de Kamer het van cruciaal belang is dat vanavond de onderste steen boven komt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 Ja, dat was PvdA Tweede Kamer met Frans Timmermans. En hij wil dus de garantie van minister Hillen dat hij van hem op aan kan. Er was ook kritiek van alle andere oppositiepartijen. En de enige die het kabinet volmondig verdedigde... was het CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel. En dat is een partijgenoot van de minister. En uh, hij suggereerde dat de Kamer medeverantwoordelijk is... voor wat er gebeurd is op het strand van Seerte. Omdat de Tweede Kamer eerder toestemming heeft gegeven... dat haar Trump de fregat naar Libië ging... om te helpen met evacuaties. Ja, en dat schoot onder andere Pechtold van D66... en Van Bommel van de SP helemaal in het verkeerde keelgat. Maar wat suggereert u nou door te zeggen... er zit zoiets zi zi zi achter van, ja, dat hadden we dus kunnen weten? Laat ik dat maar eens gewoon dat gevoel uiten. Voorzitter, als wij uh, weten dat de haremarische tromf wordt ingezet... voor evacuatiepogingen, dan weten wij dat dat uh, risico's met zich meeneemt. Dan weten wij dat er ook zaken mis kunnen gaan. En dat plaatst dit debat ook wel in het licht van dat wij dat toen al wisten. Ja, voorzitter. Um, de heer Ormel werkt hier naar mijn indruk toch te veel um, de emotie op dat de Kamer een blanco check aan de regering heeft afgegeven. Ja, er was dus heel veel kritiek op het kabinet. De vraag is nu waar dat toe gaat leiden. Op dit moment uh, hebben de dames en heren dinerpauze... en bereidt het kabinet zich voor op de beantwoording van al die vragen... en die opmerkingen die zijn gemaakt in de Kamer. Boven de markt hangt nog een motie van wantrouwen... tegen minister Hillen van de oppositie. Het is overigens twijfelachtig of die zal worden aangenomen. Maar dat moet in de loop van vanavond allemaal duidelijk gaan worden. En in de loop van vanavond horen we jou ook terug... Wilco Boom vanuit Den Haag. Om half negen zometeen begint Nederland tegen Hongarije. Vlak daarvoor wordt trouwens Giovanni van Bronckhorst gehuldigd... voor zijn schitterende carrière in Oranje. Um, aangeschoven is Henk Spaan voor de analyse van deze avond. Henk, goedenavond. Sorry. Jij was er ook afgelopen vrijdag ja. bij um, die fantastische wedstrijd... waar superlatieve tekortschieten. Ja. Heb je dat nog steeds of heb je het al? kan je er nu wat neutraler Nee, ik, ik vond het een geweldige wedstrijd. Ik vond echt uh, het Nederlands elftal... Ontzettend goed spelen. Dus ik uh, hoop dat dat weer gebeurt. Ja, dan nou vond iedereen dat. En ik dan, dan vond het iedereen eigenlijk dat ook wel. Ja, <laughs> nou dat is alvast ja. mooi. Ja. Uh, maar nou is het wel zo dat als zo'n wedstrijd dan geweest is en je, je, je hoort mensen daar een, een, een, een dag of twee, drie over praten, lijkt het ook wel of die wedstrijd steeds beter en beter en beter wordt. Ik zie, lees nu zelfs in kranten terug: is het het beste Oranje alle tijden? Nou, dat is het nog niet natuurlijk. Het beste Oranje alle tijden speelde in 1974. Maar. Um, als dit Nederlands elftal zo doorgaat, dan, uh, dan heb je wel kans dat ze in de buurt gaan komen. Ik, ik uh, denk wel dat ze zo spelend op het Europees kampioenschap... een hele grote kans maken om uh, minimaal weer de finale te halen. Ja, ja nou is natuurlijk nog niet het beste oranje alle tijden als je naar resultaten kijkt. Maar wat is het dan in dat spelletje waaraan je kan zien dat het zo ongelooflijk goed is? Ja, uh, nou, technisch meesterschap... Um, de, de, het spelplezier is ook heel belangrijk, vind ik. Um, doordat uh, er een voetballer op de linkshalfpositie is komen te staan, wordt de spits ook veel beter in het spel betrokken. En uh, kan um, Van Persie zich een beetje laten zakken om uh, de bal op te halen. Affelaar heeft een vrije rol. Uh, het is meer dartelen dan uh, werken. Ja, en voor je het in die zin goed uitkomen dat want daar hoor je nu bijna niemand meer over... dat er eigenlijk vier basisspelers van de afgelopen Interlands niet bij waren. Nee. Onder wie Van Bommel en Huntelaar nee. en Robben. Nee, ik denk sowieso dat de, de, de opvolger van uh, Van Bommel... is Nigel de Jong aan de rechterkant. Uh, Robben, die um, hebben we volgens mij niet echt gemist... omdat Dirk Kuyt um, gewoon heel veel arbeid doet... in dienst van de andere spelers. Uh, als het zo is dat het Nederlands elftal... Uhm, tegen sterkere tegenstanders ook dit agressieve en prachtig combinatiespel kan uh, vertonen. Dan heb je kans dat, dat KUIT door Robben vervangen zal gaan worden. Ja. En dan uh, wordt het alleen nog maar sterker. Daar praten we zo meteen over verder. Belangrijke vraag voor vanavond is natuurlijk of Nederland wel met dezelfde af gaat spelen als afgelopen vrijdag. Bas Tiggler heeft het antwoord, denk ik, vanuit de Amsterdam Arena. Bas. Ja, goedenavond heren. Het antwoord is uh, even simpel als daadkrachtig. Ja. Het zijn dezelfde elf als afgelopen vrijdag. Nou, dat is makkelijk. Uh, nog even voor wie dat vergeten is. En wie zijn dat dan ook alweer? Oh ja, uh, uh, uh, Michel Vorm in het doel. Een achterhoede met vanaf de rechterkant van de Wiel... ...Heitinga, Mathijssen en Pieters. Daarvoor staan dan de Jong en van de Vaart. Daarvoor het rijtje van drie met Kuits, Snijder en Affelay. En Van Persie in de spits. En op het moment dat ik het zo neerzet realiseer ik me te dat je, zeker als Van der Vaart daarbij staat naast de Jong... dat het maar nou zo kan zijn dat dat middenveld wat anders staat... en dat de Jong, zoals dat heet, in de punt naar achteren staat... en van de Vaart wat meer naast het snijder uitkomt. Maar dat zijn de namen, dat zijn ongeveer de posities. En ja, ik vind het niet raar dat, uh, dat Van Marwijk vasthoudt aan, zoals het vrijdag stond... want toen ging het volgens mij best aardig. Ja, en je kan ook de vraag stellen wie had er dan in moeten komen vanaf de bank... Nou, ook dat, want uh, dat is natuurlijk wat je merkt. Kijk, het al heeft voldoende spelers om als er drie, vier vaste waarden gebaseerd zijn, om dat goed te kunnen opvangen. En dat is nu gelukt, maar als je dan ook nog daarna wil gaan wisselen, wordt de spoeling wel wat dunner. Want als we kijken naar de bank, dan zien we Boularous, Vlaar, Emanuelson, Strootman, Bosker als uh, keeper, Elia en Van Nistelrooy. En dan zitten de vier op de tribune, dat zijn dan Luc de Jong, Lens, Schaars, en dan mis ik er nog eentje... Ja, dan kom ik dan zo denk ik nog op. Maar dan wordt de spoeling wel wat dunner. En kan ja. ik me voorstellen dat je inderdaad, je zegt dat terecht, ook wel wat minder alternatieven hebt. Ja, hoe zit dat bij de Hongaren en hun alternatieven? Want die willen niet nog zo'n afstraffing, daar veel wijzigingen? Die hebben een elftal op vijf posities uh, gewijzigd. Nou is dat voor een deel gedwongen. Want ze missen uh, Elek en Lieptak, een middenvelder en een verdediger. Die uh, zijn geschorst omdat ze respectievelijk een tweede en een vierde gele kaart kregen afgelopen vrijdag. De, die zijn er dus niet bij. De keeper, uh, Kirali in zijn lange broek is er niet. Die heeft gisteren ook niet getraind. Die is niet helemaal fris. Dat betekent dat hij bedankt wordt voor de moeite en dat Marton Fulup erin staat. De doelman van Ipswich Town. Zuzak, uh, moet ik er dan bij zeggen, speelt wel. Daar was ook nog wel wat onduidelijkheid over. Al voorafgaand eigenlijk aan de eerste wedstrijd had hij wat last van zijn ribben. Speelde toch in Budapest. Toen kwamen ze naar Nederland en toen zei iedereen, nou ik moet maar kijken of dat lukt met Zuzak. Toen werd er ook al gesuggereerd, die vindt het wel prima, die wil zich niet weer laten afslachten, die gaat lekker naar Eindhoven. Maar die is dus toch gewoon inzetbaar en staat er dus ook gewoon in. Um, wie we ook nog zien en die een beetje bekend is in Nederland is uh, nu als basisspeler Christian Vados, die speelt nu bij Osasuna, maar die heeft in het recente verleden nog een jaar bij NEC gespeeld. Oké, okay, Bas, dankjewel voor nu. We komen straks bij je terug. En natuurlijk ook bij Jack van Gelder, die dan naast jou zit. Uh, Henk, dit... Oh, je was er al, Jack. Tot straks, Jack. Doei. Sigaatje kan nog, Jack. Nee hoor, wacht niet. zelf niet oh, op het parkeerdek. Oh, pardon. Oh, ja. Tot straks. Uh, Henk, dat, uh, we hebben een hebben fantastisch spel gezien... en ook fantastisch resultaat daaraan gekoppeld. Uh, maar denk je, als uh, wij straks op een eindtoernooi staan... en dat is waar het dan toch om gaat... dat dat goede resultaat... Ook dan weer wordt gekoppeld aan goed spel als je tegen Brazilië moet, Duitsland, nou, Spanje. Ja, eerste toernooi is het Europese kampioenschap. Uh, daar zijn de sterkste landen Duitsland en Spanje, ja. die je hopelijk dan in een later, het, misschien Frankrijk, komt kom, kom weer terug. Ja, die landen kom je hopelijk in een later stadium tegen. Maar ik vind gewoon de spelopvatting nu zo goed uh, dat uh, het, het eigenlijk denk ik bij mezelf, ja, ook die landen hoeven op goede dagen echt geen probleem te zijn. Nee. En wat je daar dan gekoppeld wordt... dat Nederland nu al een soort Barcelona-voetbal speelt... dat ja. tiki-taki-voetbal. Ten eerste ben je daar mee eens, is dat zo? En daar leek het wel een beetje op. Maar goed, uh, zij, wij hebben Kuit uh, als staan, uh, hm. die echt voor het loopwerk daar staat. Ja. Um, uh, bij Barcelona is dat Pedro. En dat is toch die voetbal toch wat meer mee. Die, die werkt ook heel erg hard, maar... De, Daarom zeg ik, als ze tegen sterke landen ook zo kunnen blijven spelen... dan zal Robben daar komen te staan. En dan, dan lijkt het wel heel erg op Barcelona. Ja, en moet je dat dan willen? Want dan, dan heb ik het idee dat je altijd achter Spanje blijft aanlopen. Die dat, die dat ook kunnen, waarschijnlijk beter kunnen. Nou, ik vond Spanje tijdens het wereldkampioenschap voetbal... Uh, wel minder spelen dan Barcelona, hoor. Uh, ze, ze waren in de sommige groepswedstrijden uh, ja, echt met de rem erop. En ze durfden niet voluit te gaan.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 Ja, maar daar stipt Bert Maldering wel een punt aan, toch? Het is, je had het idee dat na het wereldkampioenschap voetbal... met Van Marwijk al een beetje aan het rondkijken was... wat er nog meer te koop was in de wereld. Wilde wilden natuurlijk wel nog door naar dat EK. Is daar een kleine kentering aan het plaatsvinden... doordat het nu zo goed gaat en die lat nog steeds hoger komt te liggen? Ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Het, het is wel zo dat uh, ik het heel, een hele gelukkige ontwikkeling vind... dat Van Marwijk zijn oorspronkelijke strategie heeft uh, gewijzigd... dat hij dus in plaats van twee verdedigende middenvelders... één verdedigende middenvelder is gaan opstellen. Ja, maar met, uh, wat gebeurt er als Van Bommel straks weer fit is? Ja, dan uh, krijg je waarschijnlijk... Uh, dan moet waarschijnlijk Nigel de Jong even plaatsmaken. Uh, maar Van Bommel is al 34. Uh, dus uh, de Jong is zijn natuurlijke opvolger op die positie. Ja, maar jij ziet dus niet meer het, het blok Van Bommel de Jong terugkeren? Dat, nou, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Want uh, dat heeft weliswaar... ...successen gebracht, uh, een finale plaats op een WK... ...maar geen uh, massale bewondering. Nee. Maar ja, wel resultaat. Dat wil zeggen uh, een finale plaats. Ja. En nu gaat hij voor meer. En, dus, ja, en, en daar terecht. is die extra stap. Dus ja, dat voor. denk ik wel, ja. We praten straks verder, Henk. We gaan even naar een andere sport. De sport van vandaag, de actualiteit. Op weg naar de Ronde van Vlaanderen... is het voor de wielrenners traditioneel tijd... voor de driedaagse de pannenkokzijde. De eerste etappe was daar vandaag. En die werd gewonnen door de Duitser André Greipel. En hij zat in een kopgroep die het peloton maar net voorbleef. Westra probeert nog naar dat wiel van Grijpel te gaan... en gaat hier nog misschien wel belangrijke mee meepakken... maar André Grijpel wint hier de eerste etappe van de driedaagse pannen. met een makkelijke sprint, zeker uiteindelijk voor Westra. Want Liewe Westra van Vakantsolei werd vandaag tweede. Liewe, goedenavond. Ja, goedenavond. Zal ik je daarmee feliciteren... of heb je juist een katertje te verwerken dat je niet eerste werd? Ja, nou, feliciteren kan op zich wel, hoor. Dus, uh, het doel van mij was gewoon om, om geen tijd te verliezen... En, uh... En dat is gelukt. Dus ik heb zelfs nog uh, zes seconden bonus. Dus, uh, ja, dat ja. moet je even uitleggen dan. Jouw doel was vandaag om geen tijd te verliezen. Dat is mijn doel, ja. Zie je, het maakt voor mij niks uit. Uh, ik kom hier om een goed uh, klassement te rijden. en uh, Ook al staan we met, uh, met 200 man uh, in dezelfde tijd. Uh, uh, donderdag is dat toch? Ja, donderdag ja. is dat. Uh, ja, dat, dat is voor mij ook goed. Dus uh, dit is alleen maar beter zo. Ja, Jullie bleven het peloton uiteindelijk net voor. Uh, het, het was wel nul seconden. Um, ja. um, was dat een beloning voor al jouw harde werk? Ja, nee, ik, ja achteraf uh, had ik misschien wel wat meer verdiend. Maar uh, ja, Ach, dat zeg ik. Ik heb gewoon een goede koers goede gereden. en uh, Ik heb gewoon op gevoel gereden. En uh, ik denk dat het achteraf gewoon heel goed is geweest, allemaal. Dus uh, ik heb. Uh, ja, zo op de, de Eikenmolen reeks reek ze wel uit het wiel. Maar ik heb gewacht, want uh, ja, ik was zelf ook niet super meer. En ik voelde zelf wel dat ik niet uh, zo goed was om door te rijden en het vol te houden. Dus uh, ik denk dat ik een goede beslissing heb genomen daar. En hoe ging dat dan in die laatste tien kilometers? Want het verschil is nooit echt heel groot geweest. Het was steeds handjevol seconden, geloof ik, met het peloton. Ja, klopt. Nou ja, ze gingen zeg maar... Uh... Ik, ik hoor wel dat die twee buitenlanders uh, buiten grijpen om dan uh, dat die een beetje met elkaar zaten te praten. En dan gingen ze ook steeds den achter mij weg, zeg maar. En uh, ja, daar heb ik een beetje een hekel aan. En ja, toen, uh, toen heb ik één keer doorgetrokken op Eikenmolen om, om ze toch een beetje moeten nemen. En uh, dat is wel gelukt. Dus op een gegeven moment begonnen ze toch weer een beetje te, te draaien. En uh, ja, nu, nu, nu houden we ook geen seconde over. Maar uh, ik denk als we echt met z'n vieren gewoon volle bak hadden gereden... dan uh, had, had het verschil denk ik wel iets groter kunnen wezen. Heb je daar nog enige illusie gemaakt... dat je de etappe ook kon winnen? Of is dat met Grijpel erbij gewoon niet mogelijk? Goh, ja, nee. Ik, ik, ik, ik was al meer bezig om uh, gewoon... Uh, zeg maar in de peloton te finishen... en uh, geen tijd te verliezen. Daar was ik meer mee bezig dan uh, überhaupt die rit nog winnen. Want uh, ik zag ze wel komen... En, het hadden me gewonnen dat we er nog voorop bleven. Ja, nou dan heb je uiteindelijk toch nog die bonus. Hè? Zes seconden bonificatie gekregen. Je staat nu derde in het ja. klassement. Op vijf seconden achter Grijpel. Wat is dat waard ja. voor jou de komende dagen? Of je zegt het eigenlijk zelf al bij de laatste dag op donderdag? Ja, nou nee, ja, ik hoop gewoon uh, dat het uh, nu een keer uh, echt goed uitpakt. En dat het gewoon, ik hoop gewoon een twee-massa En dat gewoon die stand een beetje hetzelfde blijft zo. En uh, dat we dan aan die tijd kunnen beginnen. Maar ja. Ik ben dat van vorig jaar nog niet vergeten. En toen was het uh, in die rit was het, uh, regen en kou en weet ik wat. En toen verloor ik in de laatste 10 kilometer 2 minuten. Dus ja, dan, dan ben je die 6 seconden natuurlijk snel weer kwijt. En ja, ik, ik hoop gewoon op, op, op geen regen en ja en niet te veel wind. Dat zou voor mij het beste wezen. Maar ja Dat heb je niet in de hand, maar uh, we gaan het zien. We hebben op zich ook een sterke ploeg dus we kunnen, we kunnen op zich ook wel het recht zetten. Dus uh, ja, we gaan ons best doen en ik denk dat de basis gewoon is gelegd vandaag wel. Ja, en als alles dan hetzelfde blijft in de komende etappes, wie zijn dan je voornaamste concurrenten bij die tijdrit donderdag? Ja, nee, dan kom ik toch bij, uh, bij Wiggins uit. En uh, ik vond uh, Goeshev in de kapgroep vandaag ook wel redelijk uh, sterk rijden. Dus uh, ja, dat zullen we de mannen een beetje weten dan, denk ik. Oké. Okay. lieve Westra, we blijven je volgen. Dankjewel. Ja, oké. Okay. En wij gaan terug naar het voetbal nog even niet naar Amsterdam maar Den Haag want in het stadion van ADO Den Haag staan er ook landenteams tegenover elkaar. Het is daar een Zuid-Amerikaanse avond een bijdrage van Floris van Hoorn. Ja, vier kaartjes. astúbli. Incode dit, por Het is gezellig bij het nieuwe stadion van ADO Den Haag. Want voor het eerst wordt hier een in interland gespeeld. Sterker nog, er worden twee in gespeeld. Twee oefenwedstrijden tussen Zuid-Amerikaanse teams. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Wageningen. Wij komen allemaal van Ecuador, maar wij komen hier om te supporten naar Ecuador, omdat vanavond de speling tegen Peru. En wij willen bijbachten dat Ecuador gaat binnen. Wanneer hoorde je dat deze wedstrijd werd gespeeld hier? Eh, ik heb een e-mail gekregen van de ambassade van Ecuador, drie weken geleden. ik eh, dan heb ik afgesproken met een paar vrienden. Ja, met twee vrienden komen uit Wageningen en de andere vrienden uit Zolle. Dus eh, wij hebben afgesproken en eh, hier eh, gezellig eh, naar Ecuador eh, komen kijken. Twee interlons op één avond, dat vergt natuurlijk wel wat organisatie. Ook nog eens als het vier vreemde landen zijn, Zuid-Amerikaanse landen. En dat betekent toch een beetje chaos als de bussen met de teams arriveren. Pedro Salazar, dagelijks leven perschef van PSV... maar vandaag misschien in het bijzonder toch Chileen. Hoe is zo'n wedstrijd als deze, deze twee wedstrijden, tot stand gekomen... Deze elftallen die zouden een, twee wedstrijden spelen in Spanje. En, uh, maar Spanje gaf geen toestemming voor de tweede wedstrijd. Uh, ook omdat het Spaanse elftal speelt vanavond ook tegen Lituanië... volgens mij voor de kwalificatie EK. En dat uh, wilde de bond dus niet hebben. Je bent tussenpersoon ook voor de Zuid-Amerikaanse pers. Is er veel pers uit Zuid-Amerika?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 De komt overal in Zuid-Amerika terecht. Dus er is heel veel aandacht voor. En veel aandacht vanuit de voetbalwereld, scouts, dergelijke? Nou, ik heb, ik heb een aantal gezien ja, vandaag hier op de tribune. Het is natuurlijk prachtig. Meestal moeten zij dus naar Zuid-Amerika om deze jongens in actie te zien. En nu komen ze hier in, in Den Haag te voetballen. Dus het is een, een, een uitermate goede, een goede mogelijkheid om de jongens in actie te zien. En, en goed te scouten. Straks gaat Chili spelen. Hoe bijzonder is dat voor jou? Nou, heel bijzonder. Ja, eh, niet alleen maar omdat ik eh, nu een klein beetje bij betrokken ben. Eh, het is meer een vriendendienst. En dan ben ik, dan ben ik ontzettend blij dat ik, dat ik nou, de mensen kan helpen. Maar eh, ja, om mijn land hier te zien spelen, in Den Haag. Ik kom ook uit Den Haag in principe als, als een Chileen nederlander Dus het is heel bijzonder om die jongens hier te zien voetballen. Dus... Eh... Heel blij mee. Dat is het voetbalverhaal in Den Haag. Wij zijn natuurlijk vooral benieuwd wat er gaat gebeuren in Amsterdam. Wij zien al prachtige beelden. Jack van Gelder en Bas Tegelen. Aan de rand van het veld staat Giovanni van Bronckhorst. De ex-captain van Oranje. Terwijl de ploegen het veld opkomen... lopen de Nederlandse spelers langs hem. We geven hem al een high five. Zelfs een zoen in het geval van Nigel de Jong. En ook voor Persie met een omhelzing. Restie zijn in Dito. Want we nemen direct afscheid van Giovanni van Bronckhorst. 106 in talans. Zes doelpunten, ook Bert van Marwijk komt er nu even bij. Zoontje staat erbij van Giovanni van Bronckhorst. Die wordt direct gehuldigd uh, met het afscheid van Oranje zoals dat vorig jaar hier ook gebeurde. Toen Edwin van der Sar na een enorme reeks van wedstrijden afscheid nam. Het gaat dus uh, direct allemaal gebeuren als de volksliederen direct ook gaan klinken. Ploegen staan op het veld en luisteren we even naar de speaker Floris Stolen. Jij speelde maar liefst 106 Interlands voor het Nederlands elftal. In die 106 Interlands maakte je zes doelpunten. Waarvan iedereen zich denk ik het laatste doelpunt tegen Uruguay halve finale nog kan herinneren. Mooiste doelpunt denk ik van het WK. We nemen vandaag afscheid van jou niet alleen de KNVB, maar ook de supporters van het Nederlands elftal. Die hebt ons heel veel mooie momenten bezorgd en daarvoor willen we je danken. Dames en heren, u applaus voor Giovanni van Broonkast. Hij krijgt een uh, mooie, in ieder geval goudkleurige schaal. En hij wil uh, ook nog even wat zeggen. Ik wilde graag uh, KFB bedanken voor dit moment. Waarbij ik uh, afscheid kan nemen van de fans. De fans die mij uh, 14 jaar lang hebben gesteund. Niet alleen mij, maar ook het hele helftal. Uh, ik wil hier uh, de trainer, Pet van Malwijk succes wensen. Samen met de spelers op weg naar, uh, naar het EK. Uh, ik wil mijn familie bedanken. Wat is het, Jos? Ben je op tv? <lacht> <lacht> mijn zoontje staat te springen. Hij staat uh, tegen Giovanni op te springen. Hij ziet zichzelf nu op de grote schermen. Er is nu niet meer te stuiten. Wil, uh, het moment. Uh, mijn familie bedanken voor de steun. En ik heb een hele mooie carrière gehad. Met heel veel mooie momenten. En uh, ik denk dat ik nie, uh, niet kon beleven zonder de kracht. Uh, de steun, de inspiratie en de voorwaardelijke liefde die deze jongeman mij geeft. Joshua, Jakey en mijn vrouw Marike. Ik hou van jullie. Dankjewel. Mooie woorden van een mooie voetballer, maar met name ook een mooi persoon. In de mate die ouder wordt steeds meer trekjes krijgt van Sinedine Dan met het korte haar. En uh, we zullen hem ongetwijfeld nog terugzien in de voetballerij. Mooi, het is uh, mooi om daarbij stil te staan, want uh, 106 in de lands, dat is nogal wat. publiek bedankt nu ook Giovanni van Bronckhorst die dus uh, 1996 zijn debuut maakte in Oranje in een oefenwedstrijd tegen Brazilië. De eerste goal stond toevallig in Zuid-Afrika, is een vijfde interlot. En in Zuid-Afrika eindigde het dus ook afgelopen zomer op het wereldkampioenschap. Met dat noemde Bert van Oostveen zo even al. Die fantastische goal in de halve finale tegen Uruguay. De volksliederen nu van Nederland en uiteindelijk eerst van de gasten uit Hongarije. Dat waren de volkslieden hier in de volgepakte Amsterdam-Arena, Alhoewel ik nog wel wat lege plekken zie. Maar het is in ieder geval op papier helemaal uitverkocht. Dat betekent dat er een record aantal toeschouwers is, want men heeft 750 plaatsen waar je wat moeilijk zicht hebt ook toegevoegd aan het te verkopen aantal kaarten. En dus zijn er vanavond 51.750 mensen die getuigen zullen zijn van deze wedstrijd tussen Nederland en Hongarije. De voorverkoop ging ook heel behoorlijk. Maar het heeft een enorme swing nog, dat extra stukje gekregen van die paar duizenden kaarten. Maar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen vrijdag toen Nederland inderdaad een visitekaartje afgaf. Maar, maar ik hoor nu iedereen opeens zeggen van uh, we gaan op weg naar de Europese titel. Dat is nog wel een end van ons verwijderd. We moeten ook niet meteen doorslaan. Maar dit elftal heeft uh, absoluut capaciteiten en kwaliteiten om heel ver te komen... Duitsland, Engeland, Spanje, misschien in mindere mate Italië en Frankrijk. Het zijn toch landen die je op zo'n toernooi maar moet zien te kloppen. Maar voorlopig ziet het er goed uit. En wat heel erg belangrijk is, van Marwijk is heel duidelijk geweest tot nu toe. In alles wat hij doet. Het zijn allemaal logische keuzes. Zo logisch zelfs, dat dezelfde vier op de tribune zitten als in Hongarije. Normaal zou een coach kunnen denken, nou oké, okay, ik doe er nu wat andere jongens, waarom niet? Maar hij is heel consequent daarin. Ja, je weet vanaf, dat geldt eigenlijk, vanaf dag 1 dat Van Marwijk begon als bondscoach vrij goed waar je aan toe bent. Dat heeft zijn weerslag op de keuze van spelers, op de wijze van spelen. Dat heeft de invulling van het elftal tot gevolg die logisch en duidelijk is. En inderdaad ook wie zit er op de bank en wie zit er op de tribune. Want we hadden het zo even al over welke vier dat waren. Toen was ik even één naam kwijt. Schaars, Lens, Luke de Jong en wie nou ook nog meer. Inderdaad natuurlijk een derde keeper. Jelle ten Rauwelaar zit uh, op de tribune, zoals dat ook in Budapest zo was. Het Nederlands Elftal gaat uh, aftrappen en uh, gaat dat doen met de heren Sneijder en Van Persie. 0-4 was het in Budapest vrijdag. 0-4 in een voorstelling die met name in de tweede helft veel weg had van een gala voorstelling. De wedstrijd in gang gezet, het aftrappen van het Nederlands Elftal. En dan maar eens kijken of het Nederlands Elftal opnieuw kan. Wat het kon in Budapest, dat zou uh, voor de mensen hier in het stadion, zoals Jack zegt vanuit Verkocht Huis, een hele leuke avond opleveren. En voor ons ook trouwens. Snijder met het balcontact het van de middencirkel, speelt de bal van de Vaart. Van de Vaart uh, en Snijder, het was een genot om uh, de, bij de warming-up te zien hoe beide heren met een bal omgingen. Aan de andere kant was het ook met Van Persie het geval. Uh, heel veel zelfvertrouwen en we hebben het in het begin van de wedstrijd tegen de Hongarië in Budapest gezien. Toen werd er ook goed gevoetbald. Maar ging het gemak een beetje over in nonchalance. En daar hebben ze toen ook voor op hun dondergat in de rust. Maar die rust brak aan met 2-0. Dus de spelers hebben het gelaten aangehoord. En in de tweede helft. Een stukje bijgeschakeld, waardoor een geweldige wedstrijd ontstond. Met name dus voor Nederland in die tweede drie kwartier. Wat wijzigingen bij de Hongaren. De Hongaren, die vrees men althans, hard zullen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet zullen doen in deze wedstrijd. Omdat voor eigen publiek je absoluut niet afgeslacht wil worden. Dat wil je hier ook niet. Maar dat komt wat minder hard aan. Voorlopig is het nog niet zover. Balkontact van de wiel. Van de wiel naar kuit. Van de wiel even terug. Uh, speelt niet naar de jong. Uh, speelt via Heitinga dan nu wel naar de jong. Die uh, tussen twee man in staat. Maar wat de Hongaren in Boedapest ook uh, niet deden, doen ze nu ook niet. Namelijk strak op de man dekken waardoor er ruimte is bij Van Persie. Van Persie snijden. De Hongaren hebben de bal nog niet geraakt. 1 minuut 20 onderweg. Het Nederlands elftal heeft de bal. De Hongaren kijken... En zien dat Nederland de bal rondspeelt. Tiki taki. Daar gaan we weer. Knappe opening van de vaart gevonden aan de linkerkant van het veld. Afelij met de voorzet komen van Afelij. Bal komt voor de goal. En daar is het de eerste balcontact van Hogar. Het uitwerken van de bal uit het strafhofgebied Die wordt dan onmiddellijk weer door het Nederland zelf al opgepikt. Weer van de vaart. Knap Afelij buiten spel. Nu nadat Afelij de bal keurig in de loop meeneemt van Van der Vaart. De opening opnieuw van Van der Vaart was knap. En in één keer goed gezien. Maar hij zou buitenspel hebben gestaan, Afelaj. Daar is geen sprake van. Er staan er wel twee buitenspel van de Nederlands elftal, Maar nou net de derde, naar wie de bal toe gaat, Afelaj niet. Dat heeft de grensrechter. En dat is vandaag een Noor, Noorse kwartet. Niet goed gezien. Vrij schop voor de Hongaren na twee minuten voetballen. En eens kijken hoe lang ze de bal in de ploeg kunnen houden. Philip knalt de bal naar voren. Pieters krijgt een knal in het gezicht. Dus die is meteen aangepakt In dit geval door Tamas Priskin. een van de mensen die er in Budapest niet bij waren. Terwijl de vrije trap wordt genomen. Pieters staat. Is Heitinga in balbezit gekomen. gaat naar Van der Wiel. Van der Wiel weet dat Kuit zich aanbiedt. Maar op middenveld is er heel veel ruimte. Waardoor via de Jong... Bij Matthijs de bal wordt aangeleverd. Aan de linkerkant van het veld, Avelay. is tussen twee mannen, waarvan een Gera was. En, uh, de bal bezit nu van de vaart. Maar weer is er heel veel ruimte tussen de linies. Waar de Hongaaren blijkelijk geen zicht hebben op datgene wat bijvoorbeeld ook van Persie doet. Ze terug laten vallen uit de spitpositie van Persie. Aan de rechterkant van het veld naar Kuit Krijgt uh, de bal goed onder controle. Van Persie krijgt hem terug. Kijken wie er nu aangespeeld kan worden. Het is daar een beetje druk. Maar Van Persie maakt een goede beweging omdat het kuitenloopbeweging maakt. Bal naar het centrum gespeeld. Oh, Van de Vaart willen we één keer doorgeven naar Van Persie. Krijgt geen vrije trap mee. En dan proberen de Hongaren eruit te komen. Maar Nederland stoort snel en heeft balbezit. Omdat er een buitenspel geconstateerd wordt bij Priskin. Die achter de defensie wegdook, maar een paar meter buitenspel stond. Nederland, en dat is wel zichtbaar in die eerste twee, drie minuten van deze wedstrijd. Zal nog eerder Pressie spelen dan het in Budapest deed. De Schop, die halverwege de eigen helft genomen gaat worden en die uh, inmiddels aan de voeten ligt van Heitinga. Heitinga geeft hem mee aan Nigel de Jong. Nigel de Jong, 2-3 meter voor de middenlijn, kijkt en wenkt eigenlijk naar mensen voorin van Persie en Snijder met name. Kom in de bal, want nu is de afstand heel groot. Ze komen niet, en dus moet het via een omweggetje van de vaart weer. Die een paas verstuurt, Snijder kaatst de bal in de middencirkel terug naar de Jong. De jongen van de vaart lijkt elkaar even in de weg te lopen, verontschuldigend van de hand van de Jong omhoog. Maar de Jong nog altijd met de bal aan de voet, aan de rechterkant. Snijder nu ook al zo de rechtsbek. En van, van Persen die elkaar de bal toespelen. Wie duikt er dan op in het centrum? Daar komt Kuit. Die wil de bal die hij krijgt aangespeeld weer breed leggen voor Sneijder. Die komt. Die krijgt hem net niet onder controle. De Hongaren verdedigen uit. Het hoofd van Pieters voorkomt dat dat uh, van kwaad tot erger wordt. En zo heeft het Nederlands al de bal weer terug. Slechte bal nu van de Jong. Ingeleverd bij de Hongaren. Djudjak wacht op zijn kans aan de linkervleugel. De bal aan de voeten van Gergely Rudolf. En zowaar langer dan drie seconden Hongaars balbezit. Balbezit uh, dat er is aan de linkerkant van het veld bij Dutschak. Dutschak weet meteen van de wiel bij Bal heeft teruggespeeld richting Joas. Joas naar de uh, Rechtsbek van uh, vrijdag en nu centrale verdediger. Dan raken de Hongaren de bal kwijt uh, door een goede ingreep van Matthijs. Uh, en heeft uh, Pieters het balbezit. bezit. ploeg staat nu even stil en kijkt even. Snijder loopt uit de dekking en krijgt onmiddellijk de bal aangespeeld. Hetzelfde geldt voor Van Persie. Die bal goed aangespeeld krijgt voor Snijder met de eerste mogelijkheid voor Oranje. 16 meter gebied binnen. Van Persie, keeper staat helemaal verkeerd. Ziet Van Persie niet, waardoor de bal uh, uiteindelijk via de voeten van Joach over de achterlijn gaat. Maar de keeper stond volstrekt naast zijn doel opgesteld. Heel opmerkelijk, leuk om te zien, maar niet gezien door Van Persie. Van Persie wil de bal te graag voor zijn linker hebben. kan schieten met rechts, denkt misschien ook omdat hij die keeper zo raar ziet die staat. Ik moet terugkappen naar mijn linker, dan kan ik hem in de verre hoek draaien. Het duurt allemaal net te lang. Hoekschop tot gevolg, vijf minuten op de klok. En Van de Vaart die hem vanaf rechts indraaiend gaat nemen... Vijf mensen van het Nederlands zelf al in het grashoopgebied. Onder wie de centrale verdedigers. Dan komt die bal van Van Vaart. Draait in één keer in. Wordt uit de doelmond weggekopt. Opgevangen dan door Snijder met de borst. Die moet hem dan weer afleveren bij Van der Vaart aan de rechterkant. Dat doet hij. Van der Vaart terug naar Snijder. 25 meter van het doel. Schiet maar eens. Dan is er nog een half overstapje van Van Persie die de bal ziet komen. Geen heel best god en ruim naast. bezit dus uh, nu voor de Hongaarse doelman Fulop, Die daar alle tijd voor neemt. En de bal nu speelt naar Vansjak. Vansjak in balbezit ziet dat daar toch een vrijlopende man is. In Rudolf vindt hij een man die aangespeeld kan worden. Daarna Gera. Met misschien het eerste schot. Ja, het is een schot. Dat kan niet anders zeggen. Maar hij gaat zo ver over dat je denkt dat de Amsterdam Admirals weer zijn ingehuurd. Want daar was hij tussen de palen gegaan bij American Football. Hier dus kansloze situatie. Het tempo ligt laag in die openingsfase. Ik denk dat Nederland zichzelf wel uh, enigszins moet gaan oppeppen. Omdat je natuurlijk die 4-0 van vrijdag meeneemt en zoiets hebt van het komt wel. Dat zal het ook wel. Maar als je een heel laag tempo speelt ga je jezelf misschien wat moeilijker maken dan noodzakelijk. Probeer maar zo snel mogelijk afstand te nemen. En dan zullen ook de coaches van de verschillende clubteams denk ik op prijs stellen. Dat er misschien een paar jongens uh, voortijdig van het veld af kunnen. Bijvoorbeeld deze man, Snijder. Dit weekend speelt Inter bijvoorbeeld tegen AC Milan. Dit balbezit voor Kuit. Kuit, Snijder, Slechte bal. Achter van de vaart gespeeld. Hongaren kunnen eruit komen. Via Rudolf. Rudolf tussen twee manen in. Kuit hoort goed mee. Maar dan komt de bal toch in de voeten van Bal Balbezit voor de Hongaren via de rechterkant. Waar Pinter de bal uiteindelijk alleen maar kan terugspelen naar verdedigers. En zo komt hij dan weer voor de voeten van de mensen achterin. Zeven minuten gespeeld. Ik denk dat het balbezitspercentage voor het Nederlands elftal inmiddels op 65 of 70 procent ligt. Want de bal ligt eigenlijk alleen maar aan oranje voeten. Ook nu weer. Slim overstapje van Nigel de Jong. Daarmee Snyder aangespeeld. Sneijder iets te lakoniek in de middencirkel. Bal terug naar de Jong. Oeh, veel te lakoniek En dan ingeleverd bij Rudolf. Een van de twee spitsen. En die krijgt de bal niet onder controle op de weg terug, benen richting de middenlijn. Hij heeft wat meer assistentie, zo lijkt het, van een man naast een Pris Aanvallen van Ipswich Town waar ook de doelman Fulup onder contract staat. Nel zelf al heeft de bal weer. Snijder in de middencirkel draait de in in plaats van uit. Moet er dan uitkomen? Dat doet hij aardig met een tikje. Krijgt wel zelf ook een tikje van de bal naar de linkerkant. Afelay, Snijder krabbelt weer overend. Afelay is een man voorbij. Bal voor de goal van Persi komt er net niet bij. Het uitverdederen van Juhasz. Goede actie van Afelay die het naar zijn zin heeft aan die linkerkant. Dat blijkt en dat bleek ook afgelopen vrijdag al... Hij krijgt steeds meer minuten en hij wordt ook uiteindelijk misschien wel de optie bij Barcelona. Want Iniesta speelt ook wel eens op die positie. En daarvoor heeft Guardiola hem in eerste instantie ook gehaald om het aan die kant in te vullen. balbezit nu voor Van der Vaart. Van der Vaart met Sneijder ter hoogte van de middenlijn. Tocht nu van de middenstip zelfs naar Van Persie, die weer teruggezakt is uit de spitspositie. Goede bal van Kuyt, niet goed, want daar zit een mannetje tussen. Maar Snijder zit er ook weer tussen. Zodra er balverlies wordt geleden, is er ook onmiddellijk weer balbezit. Vanwege het snelle en goed positioneel stoorden van het Zelftal. al. Van Persie krijgt een tikkie. Maar het schrijft het zegt Nederland houdt balvoordeel. Dus ga maar door met Avalai. Van Persie staat inmiddels weer Avalai en Van Persie. Korte combinaties. Heel kort. Maar wat is er een ruimte. Ook weer nu op het middenveld. In de formatie van de Hongaren die 4-4-2 speelt. Met uh, toch heel veel mogelijkheden voor Oranje om daar tussendoor te komen. De combinaties zijn kort. Er uh, zit steeds zoiets in van het lukt bijna. En het zal straks ook wel gebeuren. Maar het gebeurt allemaal in een tempootje lager dan afgelopen vrijdag. Ja, wel een paar lakonieke momenten al gezien met name van Nigel de Jong. Die het al twee of drie keer achter zijn naam heeft nu van balletjes die net van zijn voeten springen. En net een paasje tekort. Ook dat hij wakker geschrokken is na negen minuten voetballen. Hongaren hebben de bal via Latsko, de linkervleugelverdediger. Die op de helft van het Nel zelf dan nu versnelt. Halverwege die helft uitkomt zelfs. De bal breed geeft. En dan is het zoeken aan de rechterkant via de aanvoerder Gera. En aan de rechterkant Rudolf. Dat is dus even die twee spitsen. Waait het nu uit. Verspeelt dan in het duel met Matthijs de bal. En loopt hij zelf heel knullig over de knullig zijlijn. Ingooi voor het Nederlands elftal aan de linkerkant van het veld. En genomen door Erik Pieters, de meest onervaren man op het veld. Aan de kant van het Nederlands elftal bezig aan zijn achtste Interland. Deze opvolger dus van hij die vanavond afscheid nam na 106 Interlands. Giovanni van Bronckhorst. Ingooi Pieters op de borst bij Van Persie. Van Persie van de Vaart. Van de Vaart de Jong. En dan via Snijder en opnieuw de Jong uitverdedigen. Uitverdediger, toch weer even richting Sneijder gespeeld. Die de bal dus even in de laatste linie komt halen. Dat is niet de positie waar hij veel hoeft te komen. Maar hij ziet wel de ruimte aan de linkerkant bij Avalai. de hoogte van de middenlijn. Avalai even terug naar de middenas waar Matthijs zich opstelt. Matthijs naar Heiting En zo gaat Nederland van de ene kant naar de andere kant openen. Waar de Hongaren absoluut een hekel aan hebben, want het bleek wel. Nu bal diep gespeeld, buiten spel. Maar het scheelt niet ontzettend veel van Persie buiten spel. Maar een goede opening opeens. En dat was wel aardig. Een beetje temporiseren achterin. En opeens de diepte zoeken bij Van Persie. Die achter Van langs langskwam. En kijken we naar die bal. Dan is het nou werkelijk op een 20 centimeter. Dat die buitenspel stond. Het was dus een goede bal. Maar het scheelde dus heel weinig. Balbezit nu voor Van Tjak. Die speelt de bal te voor naar Rudolf. Die staat buitenspel. Nederland neemt weer over. Het is op dit moment nog een hele slome wedstrijd. Kan ik kan niet anders zeggen. Maar Nederland speelt voor een goed gecontroleerd hij gaat direct ongetwijfeld een keer scoren als die bal achter die verdediging valt van de omgade die niet goed oogt. Balbezit nu met Van der Wiel. Van de Wiel naar Van der Vaart. Van de Vaart naar goede bal richting Snijder over de middenas van het veld. Want dat doet Nederland zelf toch steeds vaker en meer. De bal gewoon recht vooruit spelen waardoor je een hele linie uitspeelt. Zeker bij deze formatie die echt gestaffeld in 4-4-2 staat en geen stap links of rechts doet. Balbezit bij Afelain. Gaat voor een schot. Nee. Legt de bal op de middenas naar Sneijder. Sneijder naar de linkerkant van het veld en daar is Pieters. Pieters zou een voorzet moeten geven, maar Van Persie als enige voor de goal. Dat krijg je ervan als iedereen graag naar de bal toe wil. Dat is leuk tikkie takkie, maar dan staat er voor het doel wel eens wat te weinig. Nu komt Afelaj er ook bij. Bal opnieuw naar Pieters. Probeert hem tussendoor te steken naar of Of hier even de Hongaarse voeten. Gaat de bal dan over de zijlijn. Zo hebben de Hongaren in ieder geval de bal weer even geraakt. Want dat dat niet vaak lukt in de eerste elf minuten van deze wedstrijd mag duidelijk zijn. Overtrainingtje nu van Rudolf op Van der Vaart. Met een vrij schop voor het zelf al. Je voelt inderdaad aan alles. Dat als het tempo wat omhoog gaat, dat je er vrij makkelijk doorheen snijdt. En waar is toch de tijd gebleven dat wedstrijden in de kwalificatie razendspannend waren. En nu zit je eigenlijk vanaf het begin te wachten op het moment dat het Oranje gaat scoren. Met de bal bezit nu van Van Persie. Die de bal krijgt van Kuit vanaf de achterlijn. Van Persie uh, tikt dan de bal. Tegen uh, de rug aan van uh, Joas denk ik. Maar in ieder geval, ja, Jewish, uh, was inderdaad degene die de bal het laatst aanraakt. Nederlands krijgt uh, de tweede corner in deze openingsfase van de wedstrijd. Maar het gaat allemaal heel makkelijk. Die standover is nog steeds 0-0. Dat u niet denkt dat er al iets bijzonders is gebeurd ten aanzien van het scorebord. Het staat nog steeds 0-0. En wellicht dat nu de eerste mogelijkheid komt met Snijder. Die de koorde gaat nemen van het rechte voet, van de rechterkant van het veld. Mag het ongetwijfeld uitdraaien. Voelop gaat terug op de lijn. bal wordt doorgekopt. En dan Van Persie met de eerste goal. Het is Van Persie met de eerste goal. En we hebben er 12 minuten op moeten wachten. Het is kinderlijk eenvoudig. En dit wordt wederom een prettige avond voor Oranje. met nog minder kracht dan het kostte in Budapest zal het vanavond weer een eclatante overwinning gaan worden. Het gaat buitengewoon. simpel. De corner, iedereen en alles mist, alleen van Persie niet en die niet die raak 1-0. Ik zeg het, net, vroeger was het toch wel eens gezellig en spannend ja. vanavond. Ja, toen zat jij ook nog met chocolademelk op de bank en een rietje, denk ik. Op mijn 13e verjaardag scoorde ja. Robbie De Witte in Budapest in het 85. 85. Ja. De avond van mijn 13e verjaardag en dat was de dat kwalificatiewedstrijden zeker uit. Zeker. Nog wel eens een wending namen waarvan je dacht: hé, hey, verliezen, gelijk spelen. En er was en nu... de tijd daarin reizen ook voor spelers nog iets heel bijzonders? Zo gek het ook klinkt. Tegenwoordig ja. ze vliegen even voor een vriendschappelijk wedstrijdje naar China of naar Zuid-Afrika of wat dan ook. En uh, dat is, die tijd ligt achter ons. En uh, dat is, wel, dat is wel van deze formatie wel, uh, wel heel goed. Maar het zegt natuurlijk ook wat over de kracht van, van dit elftal. Ja. Dat, dat eigenlijk zonder problemen langs, nou, behalve misschien de echte wereldtop, overal gewoon langsheen loopt. Het, het kost geen moeite. Tenminste, zo ziet het eruit. 1-0, 13e minuut van Persie. En dan komen er nog meer. Ja, daar kunnen we zeker van zijn. Want het wel wordt ook door Afolai gewonnen. Waardoor het balbezit op het middenveld is voor Van der Vaart. Van der Vaart... Uh, Kijk dan even waar er iemand vrij staat. Maar daar hoef je niet lang voor te kijken, want bijna iedereen staat vrij. Avalai staat overigens volgens mij net als Sinterklaas aan de Kale te wapperen dat hij eraan kan komen. Want aan de linkerkant is er heel veel ruimte. Maar we gaan nu eerst aan de rechterkant. Terwijl Snijder, dat is altijd zo mooi bij Sneijder, uit ooghoeken ziet waar er ruimte is. Bijvoorbeeld inderdaad is dus bij die Avalai, met Lazare voor zich. Avalai tussen twee maar in. Avalai, Avalai met een bal die veel te hard is en niet goed. Na een dubbele schaar. Een flikvlak en een Rietberger. Maar uiteindelijk gaat die bal er wel over het doel. Maar ook Avalai heeft uh, buitengewoon veel zelfvertrouwen. Dat heeft die hele ploeg, dat heeft, uh, moet ik eerlijkheidshalve ook zeggen, Van Marwijk erin gebracht. Het is natuurlijk altijd een wisselwerking. Als je kan werken met uh, grote spelers van grote clubs, uh, dan is het altijd lekker. Maar Van Marwijk heeft, en we zijn het eerder, duidelijkheid gebracht. Het is bijna uh, datgene wat uh, Van Gaal in het verleden met uh, Ajax deed. Iedereen kent op welke positie zijn taak. En dat betekent dat ook als er iemand invalt er geen gekke dingen gebeuren. Nu ook niet. De Hongaren weliswaar een bezit, Maar hoe lang duurt dat? Priski heeft de bal. Hij legt hem terug. Dat is in ieder geval veilig. En zo mag het even door. Komt een steekballetje naar de rechterkant. Daar zit Pieters weer tussen. Attent. En goed voor Lazar. De rechtervleugelverdediger vleugelverdediger uitgekomen. Die even mee was geslopen naar voren. Wel een ingooi voor de Hongaren. Zo duurt dat balbezit nog even voort. Via Rudolf. Een van de spitsen. Maar dan zijn er denk ik twee ballen in het veld. Ja. De scheidsrechter komt nu even daarnaartoe. Om zich ervan te verwittigen dat er één bal echt verdwenen is. Dat blijkt dan nu het geval. Rudolf krijgt nu van de scheidsrechter het teken dat hij niet nog een keer mag ingooien wat hij graag had gewild. Maar dat er dus een scheidsrechtersbal gaat volgen. De scheidsrechter zegt of het goed is als Rudolf er daar vandaan inschiet. Ja, en dan zegt Rudolf dat zou ik heel graag willen, maar ik denk niet dat ik het kan. Dat <laughs> gaan ze doen? Oh, uh, Pieters knalt de bal naar voren. Ja, dat zal de... de afspraak zijn. Dan hebben de Hongaren in ieder geval de bal weer terug. Juist. Yes. En die komt dan uh, ter hoogte van uh, de middellijn bij Joas. En Joach, ja, we staan op elkaar te wachten. Joach opent naar de linkerkant. Daar staat wel Dujak, maar die ziet die bal een meter of zeven over zich heen zeilen. De tribune in, ingooi voor Oranje. Je zou bijna zeggen de Hongaren, heel sympathiek, geven dan de bal ook zo snel mogelijk maar weer aan Nederland terug. Van de Vaart, de ingooi van Van de Wiel. Dat is wel ongelukkig, zeg, tussen twee mannen in. Nou kan je het ook overdrijven. Dit is dus laconiek. Het wordt opgelost door Van de Wiel, die attent blijft lopen. Maar je kan iemand niet tussen twee tegenstanders aanspelen... Terwijl die drie stappen buiten zijn eigen strafschopgebied staat. Dat is niet handig. Het loopt goed af. Maar dit zijn toch momenten dat Van Marwijk denk ik op de bank denkt... nou jongens, het is allemaal hartstikke leuk. We staan met 1-0 voor. Het zal ongetwijfeld wel weer een zegen worden, maar overdrijf het niet. Afvalaai aan de bal, 10 meter voor de middenlijn. En wie kan die aanspelen? De bal gaat naar het centrum naar van der Vaart. De laatste keer dat de ploegen in Nederland tegen elkaar speelden... was de uitzwaai wedstrijd van het Nederlands elftal richting Zuid-Afrika. En toen won Nederland heel makkelijk met 6-1. Toen was de ploeg van Hongarije, zijn men eigenlijk al op vakantie en Nederland in voorbereiding op het WK. Toen kwam de ploeg nog voor van de Hongade, doelpunt Doelpunten maken Dutschak. Het werd 6-1 na de eerste set. En toen had men zoiets Ja, maar goed, die Hongaren, dat was toen nog niet helemaal. Maar als Nederland nu gas geeft, wordt het weer minimaal 6-1. Maar ik heb het idee dat er niet echt gas wordt gegeven. En dat men heel rustig in deze wedstrijd zoekt naar de kansen. En uh, achterin hoeft men niet al te bevreesd te zijn. Want ook deze bal richting Rudolf komt helemaal nergens terecht. Voor hem pakt de bal makkelijk in de handen. Pieters kan de bal dan uh, zelfs permitteren niet helemaal goed aan te nemen. Omdat er, het is werkelijk onvoorstelbaar, zoveel ruimte is... Op op het middenveld. Nu ook weer de Jong. Iedereen kan aangespeeld worden. Nu, van Persie als voorste man. Geeft het oh. al heel goed aan Kuit. En Kuit voor. Nee, schiet hem verkeerd. Maar het is wel een geweldige aanval weer. Lijkt een beetje op uh, de derde goal. Alhoewel er dan nu, nu, nu niemand voor het doel staat. Maar ook weer twee paasjes. Gewoon in de lengteas. En meteen sta je oog in oog met de keeper. Alleen Kuit maakt het niet af. Het is echt dat paasje van Van Persie. Ja. Dat is echt smullen. Dat zijn de dingen waarvoor je naar het stadion komt. Hij krijgt de bal eigenlijk in de loop mee. Ziet vervolgens, terwijl hij een beetje naar de zijkant uitwaaiert, min of meer Kuit voorbij kruisen. En denkt, oh wacht, er staan nog twee tegenstanders tussen, maar dan kan de bal precies tussendoor. Dan heeft hij hem dus nog niet aangeraakt. En in zijn eerste beweging met de buitenkant van de linker ligt de bal pan klaar voor Kuit. En het is dat Kuit hem naast trapt in plaats van 3 en Anders is het na 17 minuten gewoon 2-0. Na deze radioherhaling heeft het Nederlands zelf al, goh hoe vertrouwd, de bal alweer terug. Want die ligt alweer aan de voeten van Michel Vorm. Die hem op de helft van de Hongaren trapt. Daar komt hij even op het hoofd van Van Tjak. Verdediger van FC Sion in Zwitserland. En mag Pinter, die zijn geld verdient bij Zaragoza. Zowaar Pasen. Mag hij nog Priskin vinden ook. Priskin dan in duel met Matthijssen. Matthijsen wint dat in eerste instantie. Toch komen de Hongaren eruit. Er komt een voorzet zelfs die dan door Van de Wiel onschadelijk wordt gemaakt. Dan mag er van afstand geschoten worden ook nog. Daar is dan Vados verantwoordelijk voor. Dat balletje stuit af op de benen van een van de Nederlandse verdedigers. En dan maakt Van de Wiel een overtreding op Zuzak. En is er zo waar na een uh, minuut of 18, wat opwinding rondom dat uh, strafgroepgebied van Michel Vorm. Vrije trap. Uh, Dutsjak krijgt de bal mee. Uh, Rudolf, de hele Nederlandse verdediging staat te slapen. En Dutsjak scoort en uh, de pers, de Hongaarse pers juicht ook. Maar uh, er is geen enkele reden om dit doelpunt in principe af te keuren. Want uh, ja, je mag het gewoon doen. Nederland staat volledig de pit hoor. Niet maar, te geloven. Maar hij keurt hem dus wel af. Ja, hij keurt hem af omdat hij zegt dat hij nog niet uh, de bal heeft vrijgegeven. Nou, opmerkelijk... En uh, Duchak zegt uh, waaien en uh, dan is het ook Gera die zegt waarom. De scheidsrechter staat nu, want dat zien we op de monitor in beeld, met een fluitje omhoog en zegt ja ik had nog niet gefloten. Ja. Um, goed, ik uh, neem een thee. Wat wil jij? Koffie, lekker. Prima. Ja, we worden altijd goed verzorgd in de arena. Daar uh, komen mensen met uh, grote dienbladen koffie en thee langs. Dank ja, enig het enige probleem is dat ik absoluut niet kan zien wat er nu met de vrije trap gebeurt. Daar komt die vrije trap, gaat over het buurtje. en vorm uh, kan hem makkelijk laten gaan. Wil je er nog wat in ook? Nee, dank je. Dank je wel. Rudolf was de nemer van de vrijschop. Een van de spitsen. Goed, komt het Nederlands zelf wel toch goed weg. En zo blijkt wel weer dat als je niet staat op te letten, dat je de Deksel nog wel eens lelijk op de neus kan krijgen. Oh, oh, oh. Nou is dit wel heel slordig met twee Hongaren in de buurt. Denkt vanaf de rechterkant Heiting gaat. De bal kwam wel terug naar vorm. Vorm voelt zich opgejaagd en wil hem in één keer doorspelen naar Pieters. En die neemt hem ongelooflijk slordig aan en geeft een hoekschop weg. Nou hebben we een paar slordigheden gezien. Van Marwijk is het ook nu zat, want die komt nu zijn deur uit. Oranje leidt met 1-0, e maar na 20 minuten een hoekschop voor de Hongaren. Hoekschop die indraait en er moet vorm bij komen. hoeft niet, want de scheidsrechter heeft Duwen geconstateerd van de Hongaren. Die terecht nu een beetje boos zijn op deze scheidsrechter, omdat ze vinden dat ze op dit moment nog niet echt mee hebben. Wordt er geduwd en getrokken en uh, nou, het valt wel mee, Heitinga die, uh, zegt dan dat hij uh, wordt weggeduwd. Ja, wordt ook vastgehouden, wordt weggeduwd, volledig terecht. In ieder geval, het balbezit uh, is uh, voor Van der Vaart. En dat gaat allemaal uh, in wandeltempo. Uh, de tempo hoeft niet hoog te zijn om de Hongaren uit elkaar te spelen. Dat begint zo langzamerhand van Oranje af te stralen. Maar het is voor het publiek wel leuk als het allemaal net een, uh, een streepje fanatieker en veller gaat. En net een streepje sneller. Links misschien nu met Afelay die altijd wel wil maar uh, dan niet langs zijn man komt. De bal kan gaan ingooien. Gera in het voetje ertussen. En zo is het balbezit het hoogte van de middellijn voor Pieter. Speelt de bal even terug naar Matthijsen. En als je inderdaad uh, van boven kijkt dan is het uh, een uh, echte 4-4-2 opstelling van Hongaren. En die bewegen een beetje naar links en een beetje naar rechts. Maar voor de rest zit er ook nergens rugdekking. Zoals ook nu niet. Nijtje de Jong kan de bal makkelijk aannemen. Hij gaat kan opkomen. Wil eigenlijk het liefst openen naar Avelay. Maar doet het in eerste instantie niet. Bal naar Kuit. Dan van Van der Vaart. En dan maar verder naar de linkerkant van Pieters. Naar Avelay. Nee, naar Van der Vaart. Op het middenveld. Ruimte bij Snijder. Snijder, Van der Vaart. Van der Vaart, Snijder. Snijder, Van der Vaart. Van der Vaart naar Pieters. En dan weer terug naar Van der Vaart. En dan maar weer eens naar Avelay. Hongaarse televisie had in de analyse van de eerste wedstrijd een fragment uitgekozen uit het duel van vrijdag van 2 minuten en 38 seconden. Dat was 2 minuten en 38 seconden balbezit van Oranje. En toen zei men, dat is dus het verschil tussen Nederland en Hongarije. Waar men van tevoren zei, we lopen 20 jaar achter op het voetbal van Nederland. Vond men na afloop dat het een jaar of 50 moet zijn geweest. Maar heel tevreden en trots waren ze er niet op. Maar we hebben in dit soort wedstrijden weer van dat soort fases gehad. Waarin het allemaal weer heel makkelijk gaat. Maar zoals gezegd, het tempo is wat te laag. Om er nou echt continu makkelijk doorheen te snijden. Gaat het even omhoog en is het tik, tik, dan sta je vrij voor de keeper. Zo is het ook. Wat gebeurt nog te weinig. Hongaren komen zelfs nu via Rudolf. En aan de linkerkant Zuzak, die wat ruimte krijgt van Van de Wiel, wordt aangespeeld ook. Zuzak draait naar binnen toe. Dan moet Van Persie verdedigen. Zuzak wil nu schieten met zijn rechter. Nee, hij laat het aan anderen. Zijn aanvoerder, Gera, maar die schiet dan tegen een van de oranje hem dan. Lazard speelt de bal op de middags van het veld naar Pinter. Lazard de bal weer aangespeeld. Moet mee verdedigen en doet dat. Hij doet dat zo dat hij ook nog even wordt vastgehouden. Maar er toch helemaal goed uitkomt. gaat nog een keer langs Lazar. En Lazar krijgt gelijk lijk. Want het is gewoon een schotbeweging. En uh, dat slaat gewoon weer helemaal nergens op. Het zijn voor die uh, gekke overtredingen. die de Hongaren ook in de slotfase van de wedstrijd afgelopen vrijdag uh, maakten. Ook nu weer zo'n uh, frustratie-overtreding. Uh, ...onbegrijpelijke overtreding om een bek uh, zo'n overtreding te zien maken... ...op de helft van de tegenstander. <laughs> ik ongelooflijk. begrijp daar helemaal niets van. Maar de scheidsrechter Moen uh, zegt uh, dat is een gele kaart. Eerst in de wedstrijd van de vaart met balbezit. En ik gooi dat tempo wat omhoog, jongens. Het is ook voor jezelf zoveel te spelen. Dit is wel leuk, maar je wordt er zo loom van. En het is net alsof er een zomeravondpartijtje wordt gespeeld. Helemaal niets aan de hand. En dat is, er, is het ook niet, maar iets meer. Iets meer dan dit. De Heitinga staat ook stil... De Jong. De Jong kijkt. speelt naar Van Persie. Van Persie. Met een uh, schijnbeweging. Kuit duikt achter zijn man. Maar zou dan buiten het spel hebben gestaan als hij de bal had aangespeeld gekregen. Dus even terug naar Snijder. Snijder. Ook tussen twee man in. Terug naar Van der Wiel. Van der Wiel naar Heitinga. Heitinga naar Pieters. Pieters. Ook alle ruimte. Dan naar Van der Vaart. Van der Vaart naar Avelaar. Kijk. Nu gaat er ongetwijfeld wat gebeuren. Want die is lekker driftig. Raakt de bal dan ook meteen kwijt. En heeft Lazar overgenomen om de bal te spellen naar de Pinter. Ja, zeer slim inderdaad. De Jong krijgt de bal vervolgens uh, <laughs> bij Heitinga zijn voeten. Heitinga die uh, de bal kan inleveren bij Snijder met een prachtige beweging naar nou, De Jong. Maar zo leuk was hij niet, toch? Ja, van jou doen we wel. Uh, <laughs> weer aan de linkerkant van het veld wil afleiden de bal wel. Maar krijgt hij hem vervolgens niet. En gaan we de arena eventjes verlaten na 24 minuten om te kijken wat er op de weg gebeurt. Namelijk een spookrijder. <tieden> Rijdt u op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, dan komt u tussen Afrit Reizen en knopend Aaslo een spookrijder tegemoet. Haal niet in, probeer rechts, re probeer rechts te blijven rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, dan komt u tussen Afrit Reizen en knopend Aaslo een spookrijder tegemoet. Een enorme kans uh, volgde nog uh, in die uh, aanval. Omdat de bal uh, van Sneijder kwam bij Van Persie. En Van Persie uh, schiet de bal van 5 meter met links daar waar rechts absoluut doeltreffend was geweest. Maar ja, het sterke been wordt altijd eerst gekozen. En uh, daarmee gaat uh, de kans op 2-0 voor Nederland verloren. Terwijl de Hongaren nu een vrije trap mogen nemen in de 25e minuut van deze eerste helft. Dus komt zich daar voor melden. Hij denkt, ja, ik wil toch zo nu en dan weer even laten zien. Om er nou helemaal te sparen voor de wedstrijd tegen Twente aanstaande zaterdag is ook een beetje overdreven. Dus Ducic gaat de vrije trap nemen. Voor zijn er drie, vier, vijf, zes Hongaren om eventueel wat te doen met deze bal. Die op de rand van het 16 meter gebied komt. Nee, dat zou die moeten komen. Hij komt wat verder en wordt weliswaar nog gekopt door Van Czak. Maar die klapt dan zelf als enige voor het feit dat hij de bal naast en achter Is het balbezit in ieder geval via vorm voor Pieters. En heeft Avelay de bal. Hij is wel even weg bij Kuit, want ik heb de indruk dat dat degene is die je moet bewaken. Kuit staat volgens wel als eerste te wijzen waarom hij zo vrij kon staan. Maar ik denk toch echt dat zijn schuld was. ze kwam uit Oosten. Ja, eventjes uh, weggelopen uit de rug, maar dus te dicht bij de achterlijn aangekomen. En bovendien de bal te hard. Maar het zijn speeldepretjes van de Hongaren. En die ontstaan eigenlijk allemaal uit momenten van, uh, ja, toch wat uh, laconiek spel van het Nederlands elftal. Dan zou zichzelf een goede dienst bewijzen om toch in ieder geval voor Rust, nou ja je zou bijna zeggen maak er een kopie van van de wedstrijd in Budapest, zichzelf naar 2-0 te tillen. Ook toen was het volgende wedstrijd via Van de Vaart 1-0, nu volgende wedstrijd via Van Persie 1-0 en toen viel op slag van Rust de 2-0 van uh, Ibrahim Afellay. wie weet of dat ook nog kan. In de 20 minuten die ons nog resten. Het is bijna 9 uur. Het nieuws stellen we even uit. Dat komt in de rust van deze wedstrijd tussen het Nederland en Hongarije. Waar dus 1-0 staat via de goal van Van Persie. We spelen 26 minuten. Schitterende overstap van Snijder Vandaar de oos hier op de tribune. Van de vaart speelt Van Persie aan. En Van Persie gaat na het fluitsignaal... Je zou er toch van moeten leren. Ja. Toch nog een keer die actie afronden. Terwijl hij nu echt al lang gefloten was. Kijken of het daadwerkelijk spel is... En dat gaan wij nu direct, denk ik, zien de overstap. Is er, dan komt die bal er. Ja, het is absoluut buitenspel. Maar gek dat Van Persie dan toch weer die bal, uh, nadat er gefloten is, nog een keer nastrapt. Hij heeft gewoon hele slechte oren, denk ik. Wat zeg je? He, ja. Balbezit uh, in ieder geval voor Fulop, uh, de doelman. Dat was uh, dus buitenspel van Van Persie. Snijder uh, gebaard uh, van jongens, kom op. Uh, laten we er iets meer aan gaan doen. Want uh, op deze manier... Zijn we dus bezig met de, de 51.000 mensen een tranquilizer voor te schotelen. Dat moeten we niet doen. Van de wiel uh, tikt de bal even terug naar vorm. Vorm een beetje opgejaagd, tikt de bal van de wiel. We kunnen het uh, Hongaren misschien makkelijker maken als wij heel erg land gaan voetballen. Maar voorlopig is dan het uitverdedigen resoluut via de linkerkant van het veld. Afvaluik kan er net bij komen van de vaart.